Hij sloot zijn kamerdeur zorgvuldig achter zich. Zou tante Bertha beneden op hem zitten wachten? Anton Wachter was naar Amsterdam verhuisd. Om, zoals hij het zelf noemde, in de medicijnen te gaan studeren. Zijn moeder was in Laringen achtergebleven. En hij zelf woonde nu bij oom Adriaan Venema. Die hij nog steeds oom Moos was blijven noemen. Omoos was de echtgenoot van zijn vaders overleden zuster, maar nu hertrouwt met tante Bertha. Tante Bertha, die behalve hem een huis te hebben genomen, ook zijn studie financierde. De beker van de min, de geschiedenis van een eerste jaar. Hoorspel naar de gelijknamige roman van Simon Vestdijk. Bewerking Mark Lohman. Regie Marlies Cordia. Heb je alles kunnen vinden? Goedemorgen, tante. Oh, heb je jezelf thee ingeschonken? Ja, ik moet voor twaalf bij Gergson zijn. Ja, ja, tante. Die haring die was niet nodig geweest, hoor. Oh nee? Ik dacht dat je na een kroegjol... Oh, er was dus geen kroegjol, tante. Het was anders laat genoeg. Was het niet drie uur? Of vier. <laughs> maar dat was geen kroegje. Over. Kroegje duurt tot vijf uur, voor minstens. Je gaat zeker niet naar college? Vanmiddag. Ik schrijf het wel over. Dat is erg makkelijk. En het is wel eens goed om te zien wat een ander ervan maakt. Schrijf dan vanmorgen een brief aan je moeder. Dat zou aardig zijn. Oh, uh, Anton... Ja, tante. Laat je pak door Jan schoonmaken. Ja, tante. Hoe heb je het voor elkaar gekregen? Nou, ja, lastman die gaf me een duw en toen, toen viel ik ergens in. Ik weet niet waarin. Lastman? Een medestudent. Oh. Nou, jongen, tot vanmiddag. Jullie, heb het maar gemakkelijk. Makkelijk. En nou, dank, wel ja. Maar later moeten we onze rot werken. Als dokter bedoel ik, dan word je s'nachts uit je bed gehaald. Dan oefen je er nou zeker vast in. Vannacht in het zand gelegen. Het was nat. Ja, zo zijn jullie. Maar daarna heb je in de paardenmest gelegen. Stinkt het? Ik ben verkouden. Ben je blij dat je weer thuis bent? Ja, moeder. Al is het best uit te houden bij oom en tante Bertha. En wanneer ga je nou eens om Adriaan zeggen? Ik ben zo gewend, moeder. Je kunt goed opschieten met tante Bertha? Ja, moeder. Ja. Studeren gaat ook goed. Ja, dat doet me deugd, jongen. Je neemt nog een sousje. Je eet toch wel goed in Amsterdam, hè? Ja, moeder. Tante Bertha zorgt goed voor me. Dat heb ik gehoord. Ik hoorde dat je je pak vuil gemaakt had door in de modder te liggen. Hoe weet u dat? Niet van tante Bertha, als je dat bedoelt. wie weet u het dan? Dus het is waar. Ja, ja. Ik was met Flip Lastman en, en de anderen. We waren wat vrolijk. We deden net of we in een loopgraaf lagen. We mikten op voorbijgangers. <laughs> ja, maar van wie weet u dat? Ik vind het prettig dat je vrienden hebt gemaakt, jongen. Ja, vrienden. Ik heb een meisje moeder. Oh. Ze heet Esther. Esther Orenstein. Oh, heeft ze de Joodse godsdienst. Uh, ik weet niet of ze gelovig is. Oh. Ik heb haar ontmoet in het concertgebouw. Ik zou samen met haar broer Jaak Orenstein heet hij, is ook naar een concert gaan. En Jaak had Esther bij zich. ze speelde de vierde symfonie van Malen. Oh, zo mooi, moeder. En uh... Moet dat meisje nou ook bij Tante Bertha aan huis komen? Het heeft Tante Bertha ermee te maken. word nou niet boos. Het is ook zo moeilijk voor hem om jouw leven voor te stellen daar in Amsterdam. Je schrijft ook zo weinig. Hoe is het hier? Oh, het gaat zijn gang. Moest je de groeten doen van mevrouw Hagoert? Oh. Uh, nou, doet u de, de groeten terug. Ik ben blij dat je weer thuis bent, jongen. Kunnen wij elkaar soms? Nee. Oh, dat is dan een vergissing. Ja, ik dacht dat. Het is zo donker ook. Hè? Het is hier zo'n <laughs> slechte verlichting. In Amsterdam is de verlichting beter. Daar kom ik namelijk vandaan. Ik studeer in de medicijnen. Doet u dat geregeld. Wat? Oh, ja, u bedoelt. Nee. Mag ik me even voorstellen? Wachter. Ik zal maar niet zeggen wie ik ben. Het is flauw. U kent mijn tante. Uw tante? En ik ken uw moeder. Ik ben het nichtje van mevrouw Hagort, Tini Houtsma. Dat is toevallig? Mm -hmm. Heel toevallig. Mijn tante en uw moeder zijn goede vriendinnen. Ik ben thuis. Goedenavond, meneer Wachter. Goedemorgen, jongen. Heb je lekker geslapen? Ja, moeder. U ook? Ja, jongen. Er is een brief voor je gekomen. Oh? Uit Amsterdam, van dat meisje. van Esther? Hij ligt naast je bord. Eerst een kop koffie. Zal ik voor je inschenken, jongen? Dat kan ik zelf ook, moeder. Bij tante Bertha denkt dat ook zo gewend. Oh. Wilt u ook? Ja, graag, jongen. Zo. Dank je wel. Moeder, waarom heeft u me niet verteld dat er een nichtje bij mevrouw Haggoort logeerde? Hoe weet jij dat? Tini Houtsma. Licht blond, tamelijk lang. Waarom heeft u me dat niet verteld? Maar hoe weet je dat? Ik heb haar gisteravond toevallig ontmoet. Ze liep te dwalen in de Hamerstraat. Ik dacht, die loopt te verdwalen. Toen heb ik haar gevraagd waar ze naartoe moest. Zo zijn we in gesprek geraakt. Tini Houtsma. Niet Haaggoort, maar Houtsma. Maar een leuk kind vind ik het niet. Oh, het is een heel aardig meisje. Ze is een jaar ouder dan jij. Verpleegster. Ze heeft pas de eerste examen gedaan. Mijn vader is kunstschilder. Niet erg bekend. Ze woont in Haarlem en daar is ze ook in het ziekenhuis. Mevrouw Haaggoort is nogal op haar gesteld en het is een erg aardig meisje. Zegt u nou eens eerlijk. Heeft u niet over haar gesproken omdat u bang was dat ik verliefd op haar zou worden? Absoluut niet. Waarom niet? Dat is jouw type niet. U laat uw koffie koud worden. Mevrouw Haaggoi doet aan spiritisme. Oh? Ik weet dat je er niet in gelooft, maar voor haar staat er veel op het spel. Hoezo? En ze zoekt contact met haar zoontje. Maar dit kind is achterlijk. Ja, maar het gaat om de ziel van het jongetje. En het verstand dat is misschien beter geweest dan het leek toen hij nog leefde. En dat kan achteraf worden vastgesteld door doorkomende berichten van hem, begrijp je? Ja, ja. Dat zegt hij zo al. Ik hoop meer dan het waar en het boven toen hij nog leefde. Hij laat helaas nog niet zoveel over zichzelf los. Meneer Hagoert trouwens ook niet. De geesten spreken niet veel over zichzelf. Ze hebben het goed waar ze zijn. Veel meer zeggen ze niet. Ja, als dat jongetje spreken kan, dan is toch alles voor elkaar. Ja. Of eigenlijk, nee... Aan de ene kant vindt mevrouw Hargoort het heerlijk dat het kind spreken kan en dus denken. Maar aan de andere kant geeft het er een schuldgevoel. Want waarom heeft hij dat dan tijdens zijn leven niet gedaan? Omdat hij toen achterlijk was. En dan, ze moeten uitingen van het jongetje soms wantrouwen. De geesten hebben andere geesten naast zich, zie je. En die laten niet alles door of bedenken er dingen bij. En zo kan je wel aan de gang blijven. En hoe spreken die geesten eigenlijk? Ze spreken niet. Meestal niet, tenminste Weet je wat automatisch schrift is? Ja. Maar hoe gaat dat dan? Zit mevrouw Hagort in haar eentje of zit u erbij? Dat is nou juist een moeilijkheid. Mevrouw Hagort kan het niet. Tenminste, eerst wel, maar de laatste jaren niet meer zo goed. Wie kan het dan wel? Neem nog een boterham. Moet goed eten, jongen. Moeder, wie schrijft er? Zal ik nog wat verse koffie zetten? Moeder, dan moet u er niet omheen draaien. Ja, bleek eens bij toeval dat ik het kon... Ik ben een beetje mediumiek. Niet erg hoor, en ik geloof er ook niet in. Maar dat geeft niet. Het medium is alleen maar een tussenpersoon. Alsjeblieft, mijn moeder is een medium. Moeder moet echt niet veel waarde aan, maar... Ja, mevrouw Hagoert heeft niemand anders. Dus daarom wilde u niet naar Amsterdam? U wilde in Laringen blijven om de geesten van mevrouw Haggoort? Ze heeft nou iemand anders. Ik, ik doe het nu niet. Niet in de vakantie. Als het het enig verschil maakt. Dus dat nichtje is er ook een. Vind je toch niet zo op om niets? Ik kan er toch niks aan doen dat Timmy maar nogal een sterk medium is? Nou, weet ik nog steeds niet waarom ik dat wicht niet mocht zien. Was u bang dat ze me zou beheksen? Je moet er niks achter zoeken. Mevrouw hmm. gooit wilde jou er liever buiten houden. En Tini praat heel gewoon over die dingen. Niet met Jan en alleman, natuurlijk. Het is een heel serieus meisje. Ze is zo goed als verloofd. Ah, dus dat is het. Je moet er niets achter zoeken. Waar is ze bang voor? Dat ik dat wicht verleid? Of dat dat ja. wicht mij. Uh... <lacht> U kunt wat mij betreft gerust zeggen dat ik ook zo goed als verloofd ben. Maar zeg het alleen tegen mevrouw Hargoort. Dat schaap dat heeft er niks meer nodig. Ben je boos? Nee. Stel je voor, mijn moeder is een mede. Ja, nee. Die avond ging mevrouw Wachter naar mevrouw Hargoort. De ochtend daarop had ze nieuws. Mevrouw Hargoort nodigde hem uit om eens met zijn moeder mee te komen. Hij zou misschien wat piano willen spelen. Het zou gezellig zijn elkaar weer eens te ontmoeten. En wat het spiritisme betrof... mevrouw Wachter had toch maar opgebiecht dat ze Anton in vertrouwen had genomen. Mevrouw Hargoort begreep wel dat zijn moeder de ware reden... voor haar voortgezet verblijven in Laringen niet maand in maand uit voor hem geheim kon houden. En tenslotte, had mevrouw Hargoort gezegd, studeerde hij voor dokter. En een dokter moest niet alleen goed geheimen kunnen bewaren... ...maar ook van alle menselijke dingen op de hoogte zijn. Lieve mevrouw, mag ik u een taartje aanbieden? Graag, dank u. Jij ook, Anton. Dank u, mevrouw Goed. Goedenavond. Ach. Dag, mevrouw Wachter. Dag, jevrouw Houtsma. Oh, uh, Tini Houtsma, meneer Wachter. Pretig u te ontmoeten. Jullie zijn in hetzelfde vak, om zo te zeggen. Hè? Ze is namelijk verpleegster, hè, Tini? Ja. Hoe bevalt Laringen u, jevrouw Houtsma? Oh, ik heb vandaag een eind langs de zeedijk gelopen. Dat was heerlijk. Ik heb mijn piano laten stemmen. Misschien wil je wat muziek voor ons maken, Anton. Hij had er al zo'n beetje op gerekend, hè, Ja, zo'n beetje, ja. Zeg, wat een guur weer de laatste dagen. Echte donkere dagen voor kerstmis. Nou, zeg, de kerstboom zo'n is Prachtig. Nou, ik heb nooit zo horen spelen. Ik weet niet wat u allemaal gehoord heeft. Ik maak de gekste fouten. Ja, fouten. Zijn het allemaal nocturnes? Ik ken iemand die speelt ook uh, Chopin. Maar dan uit een boek waar ook een Polonaise in staat. Een walsen, daar begint het mee. Is dat uw verloofde? Ik ben niet verloofd. Oh, Oh, ik dacht dat... Maar u, u bent wel verloofd. Ja. Nee, e eigenlijk... Nou ja... Met een joodinnetje. Hoe weet u dat, u godsnaam? Ja, hoe weet je die dingen? Ja, u heeft het natuurlijk van uw tante. Oh nee, helemaal niet. Ik zou niet weten van wie u het anders zou kunnen hebben. Maar als u... Ze heeft het u waarschijnlijk verteld toen u haar vertelde dat ik u op straat had aangesproken. Zoiets doe ik nooit... Maar ik zou niet zo hard praten als ik u was. U moet niet denken dat het me gewoonte is. U deed me werkelijk aan iemand denken. Ja, in donkers zijn alle katjes grauw. Ik uh, hoorde dat u niets van die dingen moet hebben. Dat hoorde ik wel van mijn tante. Anders zou ik gezegd hebben dat u onder bepaalde invloeden stond toen u in mij iemand zag op wie ik niet deek. Wat voor invloeden bedoelt u? Oh, astrale invloeden. De naam doet er niet toe. Ik sta helemaal niet onder invloed. Oh, iedereen staat onder invloed. U zeker? Iemand die zo piano's. speelt? Nee, echt niet. Gisterenavond heb ik geprobeerd automatisch te schrijven. Ik ben er niet geschikt voor. U wel, heb ik gehoord. Nou, we hebben nogal veel van elkaar gehoord. Maar het is prettig dat u er niet vijandig tegenover staat. We hoeven ons dan niet te generen als u weer eens komt. Speel je nog wat Anton? Je bent erg vooruit gegaan, vind ik. Wat speelt hij ook weer? Chopin. Oh, speel er nog wat Chopin als je wilt. Vind je het ook niet prachtig hoe speelt hij. Ja, prachtig. Ik ben hier maar kort, moet u weten. En als uw moeder erbij is, gaat het beter door sympathie. Ja, dat kan ik allemaal zo gauw niet uitleggen. Maar ik zal mijn tante vragen u en uw moeder op oudejaarsavond te vragen. Maar dan moet u weer piano spelen. Ja, dat is goed. Als ik de kans krijg tenminste. De volgende ochtend vertelde hij zijn moeder dat Tini Houtsma op de hoogte was van zijn verloving en dat ze zelfs wist dat Esther Ornstein Joods was. Zijn moeder verklaarde met grote stelligheid dat zij mevrouw haar gehoord van de godsdienst van Esther Ornstein onkundig had gelaten. Hij was niet geneigd om dit als een nieuw raadsel te beschouwen. Niet lang daarna bereikte hen de uitnodiging voor Oudejaarsavond. Geloven. Laat meneer Veldkamp het maar niet horen. Daar heb ik les van gehad. Was dat weer Chopin, Anton? Uh, nee, me van haar gehoord. Het was gevel. Oh, wil je nog iets spelen? Uh, straks graag. Ik ben er warm van geworden. al. Zullen we? Ja, moet je. Moet je even iets opbruiken. Hier dat even Dat, dat, even is. dat ja. ook allemaal even, even weg. Ja. ja. Zo. Gaat hier ja, zitten? Papier. Mm. O, oh, als er nu maar niet gebeld wordt, hè? Maar dat zal wel niet. Zo, we mm. zitten. Wil iemand een vraag stellen? Nee. dood. Hij gelooft er niet in. Wie zij? hij? Jij. Jij. Hij moet vertrouwen hebben. Dat is geen antwoord. Verder vragen. Doe nou. En wat is de derde machtsvoortel uit 216? Vragen. Zegt u liever wat? Vragen. Zijn vader is hier. Dat is niet waar. Hij twijfelt maar. Dat doet zijn vader verdriet. Laat hij zijn vader vragen. Ik zou wel gek zijn. Luister eens, ik geloof je niet in. Werkelijk niet. Als mijn vader nog leefde, of, of, of ergens was, dan, dan zou hij zeker niet u... Ja, dat zou hij toch zeker verdommen. Ah, oh, hij heeft verdriet, zijn vader. Zijn leven is niet goed. Dat gaat dan... mij alleen aan. Dat meisje in Amsterdam. Zijn vader. Ja, verdomme. Hou me op, verdomme! Wat is er gebeurd? Niets. U, u moet dit nooit meer doen. Het is verkeerd. Wat heb je met me gedaan? Je moet me beloven dit nooit meer te doen. In, in, in slaap vallen en zo. Dat is werkelijk verkeerd. Wat dat heb je me wakker gemaakt? Dat is niet meer aan te zien. Nu kunnen de geesten je goed vinden. Je moet het beloven. Om het niet meer te doen? Ja goed. Ik heb er eigenlijk ook genoeg van. Iedereen laat het me doen. Het is verkeerd. Oh, je moet mijn tante en je moeder maar roepen. En laat niets merken. En zeg vooral, ga jij en jou waar ze bij zijn. Ja, dat is te goed. Uh, wil je een glaasje water? Ja. Of nee, het gaat wel weer. Die nacht ontwaakte hij onder hartstochtelijk gesnik... Een tijd lang lag hij in een diepe verwondering in het donker voor zich uit te staren. Hij had gedroomd. Van zijn vrienden van vroeger. En van de kerk natuurlijk. Zonder kerk scheen er nu eenmaal geen angstdroom te bestaan. En ineens had hij het gezien. Ver beneden hem. In een eenvoudige lichtschijn lag het klein en vormloos lichaam. Dat zelf dat licht uitstraalde. Of het ontving uit onzichtbare bronnen. Peilsnel was hij erbij. En deinsde terug voor het afzichtelijke dat zich daar aan hem onthulde. Een lichaam dat scheen te bestaan uit kwabben en bulten. Plooien en lubben. Monden op de verkeerde plaatsen. Een verdwaald oog. Nog een verdwaald oog. Een lichaam dat hij gezoend had. Lief had gehad. Dat was het vreselijkste. Erger dan de angst. De rest van de droom kwam er niet op aan. Dit was het. Het lichaam was Tini Houtsma geweest. Tini Houtsma was het, voor wie hij in zijn droom gevoelens had gekoesterd, waarvan hij niet eens had geweten dat ze bestonden. Een grote rust kwam over hem. En het was of hij alles achter zich had gelaten. Om alleen nog maar te ervaren dat hij zich had weggegeven aan iets dat hij zo verschrikkelijk haatte. En hij hoefde die haat maar op te roepen om het spooksel te kunnen verjagen. En die liefde die hij ervoor voelde. Dat zou wel verstandig zijn. Maar hij wilde niet verstandig zijn. Hij wilde nog wat doordromen. En gelukkig zijn in het meest zinloze ter wereld. Zijn liefde voor het nichtje van mevrouw Hagoert. Anton? Ja? Hier is het nichtje van mevrouw Hagoert. Ze wil je alleen spreken. Waarover? Ze schijnt te weten dat ze je gisteravond dingen over je vader heeft verteld. Ze heeft de grootst mogelijke onzin verteld. Ach God machtig wat vervelend nou weer. Eh, waar moet u dan zo lang heen? Ach, ik moest toch naar de keuken voor het eten. En Timmy zei dat het maar kort zou duren. Kom maar. Dank u wel. Ah. <kwijls> ik had u willen spreken over gisteravond. Ik herinner me niet alles precies meer, maar ik heb u iets beloofd. Ja? Ja, nu is er een moeilijkheid. Ik help tante met die dingen en ik wou haar er die buizen houden, buiten die belofte. Ik zal alleen nog voor de schrijven, niet die andere dingen. Vindt u dat goed? Och, ik kan u van de belofte ontslaan. Ja, maar dan heb ik erop aangedrongen, dan geldt het niet. Of wilt u dat het zo kort mogelijk duurt? Ik kan eerder weggaan dan ik van plan was. Tante vertelde me dat ik dingen geschreven heb die met uw vader te maken hebben. Dat bezwaart me een beetje. Ik heb toch geen nare dingen gezegd? Oh, nee. Niets over dat meisje? Welk meisje? Uw verloofde. Het is eigenlijk mijn verloofde niet. Oh. Nou ja, het zijn mijn zaken niet. Zou ik u eens wat zeggen? Ik, ik ben natuurlijk mediumiek, maar ik ben ook een beetje helderziend. Uw vader was er al eens eerder doorgekomen. Dat vertelde tante me dan als het afgelopen was. En daardoor begon ik me voor u te interesseren. En in zo'n geval weet ik ook dikwijls veel van iemand af. Ja, dat is heel interessant. Ja. U wist inderdaad dat ik verloofd was en, en dat mijn verloofde joods is. Maar ik ben niet verloofd. Dat is de moeilijkheid. Weet u ook zeker dat u op 28 november... ...s nachts niet op uw buik in het zand heeft gelegen met andere studenten? Dat heeft u dus aan mijn moeder verteld... Mooi. Ja, niet om te klikken. Nee, natuurlijk. Als iemand klikt, dan is het nooit om te klikken. Ik geloof er geen klap van. U heeft het natuurlijk van een van de studenten. Studenten? Ja, misschien uw verloofde wel. Ik heb geen verloofde. Het schijnt dat we om het hart moeten ontkennen dat we verloofde hebben. is leuk. Erg gezellig. Iemand met wie u scharrelt dan, dat kan me ook niks schelen. Maar waarom bent u zo boos op me? Omdat ik heb aangevoeld dat u ongelukkig bent. U heeft het van een ander gehoord... Alles in mijn leven is aan anderen bekend. Dat is bij iedereen zo. Alleen wat ik droom, dat weten ze niet. Als u me kunt vertellen wat ik vannacht gedroomd heb. Zijn jullie klaar? Ik heb koffie. Tini, je hebt vast wel zin in een kopje. Graag, mevrouw. Die middag stond hij voor het raam. Toen zag hij Ina Damman. Even aarzelde hij, verwacht. Maar hij greep zijn jas en ging haar achterna. Sprak haar aan en ratelde zijn gewoonte-litanie af over Amsterdam en het in de medicijnen studeren. Ze luisterde heel stil en waarschijnlijk vol aandacht. Het afscheid was niet onhartelijk. Naar huis lopend voelde hij zich moe en leeg en een beetje ontgoocheld. Eerst in de avond gaf hij zijn rekenschap van wat er gebeurd was. Hij wist dat hij nog van haar hield en dat het ongeneeslijk was. Dat had hij altijd wel geweten, alleen had hij nooit begrepen dat het een ziekte was. Een afschuwelijke kwaal die uitbrak vier of vijf uur nadat hij Ina Damman had gezien... of over haar hoorde of een portret van haar zag. Het was een verslaving die zich uitte in het ontnemen van de smaak in alles wat er buiten lag. Vroeger al had ze Marie van de Boogheid voor hem bedorven... En ze had het zojuist weer gedaan. Want hij hield niet meer van Esther Ornstein. Dat zag hij in. Twee meisjes... en de een sloeg de ander dood. Pats. En dus had hij nu in het geheel niets meer. Geen Esther Ornstein... en geen Ina Damman. Maar nee... Er waren er dit keer geen twee, maar drie. Tini Houtsma was er ook nog. Uit drie meisjes kon niemand een keuze doen. Men hield er altijd één over. De toegift. Het buitenkantje. De laatste troost. En troost was wat hij nodig had. Beste juffrouw Houtsma. Tot mijn spijt hoorde ik van uw tante... dat u voortijdig naar Haarlem bent teruggegaan... Ik hoop niet dat ik hiervan de oorzaak ben. Beste meneer Wachter, het spijt me dat ik geen afscheid meer heb kunnen nemen voor ik uit Laringen vertrok. De gezondheidstoestand van mijn moeder noopte mij tot een voortijdige terugkeer. Uw belofte aan mij bezwaart me. En als u meent iets voor uw medemensen te kunnen doen met het spiritisme, dan moet u vooral geen rekening houden met mij. Nee, een belofte is iets heiligs. Maar gelukkig zijn er vele wegen om iets voor een medemens te kunnen betekenen. Alleen al als verpleegster. Het is heerlijk om dit te kunnen. Iets te doen zonder aan jezelf te denken. Dat zult u later ook ervaren als u afgestudeerd bent. Een dokter denkt net als een verpleegster in de eerste plaats aan zijn patiënten. Overigens ben ik me veel meer voor spiritisme gaan interesseren sinds ik u in slaap heb gezien. Ik heb er veel belangstelling voor. Psychologische belangstelling. Het onderwerp spiritisme kan ik niet in een paar kantjes afdoen. Maar misschien ontmoeten we elkaar nog eens. Dan kan ik u alles vertellen wat u wilt weten. Tenzij uw belangstelling tegen die tijd alweer verminderd is. Aanstaande week keer ik naar Amsterdam terug. Ik hoop de zondag daarop in Haarlem te komen. Wellicht kunt u me van het station halen. ...zo rond drie uur. Ik kan aanstaande zondag vrijnemen. Dat komt toevallig zo uit. Meestal ben ik op zondagen niet vrij. Jongen, wat doe je toch? Hoe bedoelt u, moeder? Weet je wel wat je doet? Tini is een moeilijk meisje. Soms nerveus. De familie die is nogal eigenaardig. Nou, welke familie is niet eigenaardig? Max Mees heeft een neef met lange vingers. Nee. Wij hebben twee krankzinnigen onder de autooms. Je mag niet met dat meisje spelen. Ik speel niet met Tini. Ik bedoel dat andere meisje. Ik speel ook niet met Esther. Heus niet. Ik, ik ben ervan overtuigd dat Esther niet werkelijk van me houdt. Weet wat je doet, jongen? Geluk is niet de grondvest op het ongeluk van een ander. Waarom heeft u me vanuit Laringen geschreven? Zomaar gezellig om nog eens wat van elkaar te horen. U schreef me over die belangstelling van u. Zou ik u eens wat zeggen? Ik geloof er geen steek van van die belangstelling. Dat is nogal kras. Ja, maar het is zo. Het was een voorwensel, waar of niet? Een voorwensel waarvoor? U bent sterk in voorwensels. Op straat sprak u mij aan omdat ik zogenaamd op een ander meisje deed. Dat deed u werkelijk? Nou, ja, later zei u van niet. Als ik u was, zou ik maar eerlijk bekennen dat het spiritisme u ijskoud laat. Dat doet het ook. Ja, dat, dat wil zeggen, ik geloof er niet in, maar daarom kan ik er toch wel belangstelling voor hebben. Ja, dat kan. Alles kan. Dan zal ik u eens wat zeggen? Maar u moet niet kwaad worden. Als het waar is... Heeft u weer iets van me gezien? En luistert u naar me? Oh, God, ik sla het tegen u aan. Maar als wat ik nu ga zeggen niet waar is... dan gaat u naar het station terug en ik ga terug naar huis, afgesproken. Ja. U hebt me geschreven... en u heeft me terug willen zien omdat u verliefd op me bent. Dat is dus zo? Dan was het toch veel gemakkelijker geweest. Nou ja. Hoofdschuddend bekeek ze hem. Toen nam ze een kloekmoedig moedig besluit en hij voelde haar armen om zich heen. Zag haar ogen, gesloten. En onder die ogen de mond. Die dikke, dubbele zwelling. Eén der vele afzichtelijke wonderen uit de laboratoriumfles uit zijn droom. Met die mond verenigde zich de zijne in de kilte van het kleverpark een kus en een omhelzing. Tini was schijnbaar gewilliger dan Marie van de Boog uit vroeger. Schijnbaar, want er was plotseling een eind aangekomen toen hij haar blindelings bij de schouders had gepakt waarna zijn handen ter sluiks waren afgedaald, half tegen zijn wil. Ze had een energiek wringende beweging gemaakt en stond toen los van hem, onaanraakbaar. Geen tik op de vingers, geen beknorren. Verlegen leek ze niet en ze kwam dadelijk weer tegen de maan staan. Weer de bedwelming. Weer zijn handen op de tast overal heen. Vijf seconden kreeg hij van haar. Mag niet. Ik neem je vandaag nog niet mee naar mijn ouders. Dat kan later. Ik moet zo naar mijn moeder terug. Ik vertel het natuurlijk wel thuis. Dat is beter, want ze plagen me daar nogal met allerlei lui. Aan. Maar er komt er meteen een eind aan. We zullen ons nogal gaan verloven, hè, Anton? Een kaartje sturen. Zou je eraan denken kaartjes te laten drukken, lieveling? En ringen. We moeten ook ringen voor elkaar kopen. Zul je heus de kaartjes niet vergeten. Hij wist nu tenminste dat hij verloofd was. Hij had zich laten verloven. Hij was de mindere geweest. Wie had dat ooit gedacht? Dag, tante. Zo, jongen. Is oma al thuis? Nee, hij zal zo wel komen. Tante, ik moet u iets vertellen. Ik heb me verloofd. Verloofd? Ze heet Tini Houtsma. Ze woont in Haarlem. Ze is een nichtje van mevrouw Hagoert. Dat is een vriendin van mijn moeder. Daar heb ik haar ontmoet. Zo, Anton. Dat is een hele stap. Zo. Hm. Als het een aardig meisje is. Ze is verpleegster. Een verpleegster? Weet je moeder het al? Ik ga er meteen schrijven. En ik heb donderdag met Tini afgesproken. Dan heeft ze een vrije dag. Met je college's dan... Ja, ze kan niet zomaar vrijnemen. Beste Esther. Ik heb helaas geen tijd voor nieuwe ontmoetingen. Aangezien ik erg achterop geraakt ben met mijn studie. Het is zwaar en ik moet mijn examen halen tegen de zomer. Met vriendelijke groet, Anton Wachter. Anton, je moet jezelf niet zo kleineren tegenover mijn vader. Hij vroeg laatst of je eigenlijk wel wat kan. Heb je me verteld dat ik nog zeven jaar moet studeren? Zes jaar. Je moet me blijven aankijken. Ik hou ervan dat mensen me recht in de ogen kijken. Ja, ogen. Oh, nog wel eens. Ja. Hm? Anton? Tony. Hm? Tony Money. Ja, Schatje. Je ja. liefste. Ja. Liefde, homotje, ja, hm? lief, lieveling, <laughs> snoepje, <laughs> mm. mm. mm. een kleine prinsje. <laughs> Zal ik je zoenen, maar je mag niets doen. Oh, Lieveling, waarom moet het nog zes jaar duren? Hij kreeg kippenvel over zijn hele lichaam en hij wist: Dit is de vijandin. De vrouw geoefend in stortbaden en wendingen naar steeds nieuwe gebieden waar hij haar maar te volgen had. In de weken, maanden daarna raakte hij eraan gewend, maar het onbevredigende van dit kat- en muisspel volgens vastgestelde regels bleef in hem smeulen. Oh, hij wilde wel trouwen, later, maar hij zag er zo vreselijk tegenop. Ieder mag niet, betekende mag nog niet. Maar hoe stond het met het verdere leven van een meisje met een barrière? In neerslachtige buien dacht hij wel eens... dat deze Tini Houtsma na hun huwelijk precies zo zou blijven. De negende symfonie van Mahler mocht hij niet missen. En het was nog wel een volksconcert... Een buitenkantje omdat hij al zijn zakgeld aan de reisjes naar Haarlem besteedde. Hij zat in het concertgebouw en ontroering golfde door hem heen. Dit was al zijn droom. Groots, overrompelend, helder zichtbaar, maar daarom niet minder geheimzinnig. De droom, deze muziek. wist hij opeens dat de droom nooit iets met Tini te maken had gehad en dat zij van niet de minste betekenis was ten overstaande van dit wonderwerk in klanken deze muziek was zoveel meer dan zij zo werd het medelijden dat hij even voor haar gevoeld had in grote stijl weggedrukt en weer teruggenomen door iets waarmee vergeleken het meisje zelf een worm was Dezelfde worm die ze, naakt en verlaten, verminkt tot het uiterste in zijn droom was geweest. meneer Bakker? Ja, ben jij het jongens. Je hebt de bloemetjes buiten gezet, hè Zou niet opstaan? Ja, duidelijk Je tante is hier ook al geweest, maar ze kon het niet houden van de stank, zei ze Stank, wat is dat nou voor kletspraat? Ja, je ruikt het niet omdat je er zelf in legt. Je stinkt naar haring, dat zegt nee. je tante tenminste Ik heb je pak al weggehaald Nou, daarvan zullen we dan maar haringsoep koken Bij Palten zijn ze daar niet op ingericht is een pak met een visgraadje. <laughs> ja, dat klopt. Dan zal ik ook wel naar bier stinken. Weet ik veel. Er zijn misschien wel meer dingen waar jij naar stinkt. Nou, ja, dan zal ik mijn zwarte pak maar aandoen. Tini komt straks. Doe dan ook schone onderkleren aan. Anders gaat het ook stinken. Help jij me dan even? Jij bent ook een lekkere luie jongen. Anton, Tini is er. Ik heb haar gezegd hier naast op je te wachten. Sta dan dadelijk op. Dat heb ik ook al gezegd. U staat dus op, hè? Anton, waarom kijk je me niet aan? Waarom heb je dat toch oh. gedaan? Wat? Die kroeg, joh. Dat moest ik wel. Als een redacteur ben je verplicht... Als Tante je niks gezegd had... Dan zou je het voor me geheim gehouden hebben. Jazeker, ik wist toch dat je vanmorgen kwam. Ik had het je natuurlijk later verteld, wellicht. Mijn tante heeft je natuurlijk verteld van mijn pa. Dingen voor me geheim houden, wat misselijk van oh, je. Oh, jij zeker niet? Zal ik je eens iets vertellen? Ik heb vannacht een tijdje met Frits Lastman zitten praten. Die kent jou. En toen in Laringen heb je gezegd dat je geen studenten kende. Stom van je. Je wist toch dat Frits en ik in dezelfde vereniging zitten? Lastman is voor mij geen student. Onze families kennen elkaar al lang. Nou, dat is spitsvondig, hoor. Lastman geen student. Dat is leuk. Ga zo door, zeg. Ja, toen jij vroeg of ik studenten kende, bedoelde je daar iets hatelijks mee? Ach, schij uit. Van Lastman heb je natuurlijk gehoord van die avond in november. Wat je gezien had. Je wou zeker indruk op me maken. Ach, jij begrijpt niets van die dingen. Nee, gelukkig niet. Nee, het gaat jou te hoog. Oh, veel te hoog. Ja, van geestelijk leven heb jij geen benul. Jij kunt alleen maar zuipen. Studeren doe je niet. En waarom heb je me nooit verteld van je tante? Wat tante? Dat die je laat studeren. Oh, je hebt achter mijn rug om over me zitten kletsen. Zal ik je eens wat zeggen? Als ik je moeder was, dan zou ik me schamen je studie te laten betalen... ...door iemand die niet eens familie van jullie is. Je kunt je smoel houden, dat gaat jou niet aan. Je kunt mijn moeder erbuiten laten. Eerst mijn vader, dan nou mijn moeder. Verdomme leugenaarster. Spiritisme, hè? Wat Last maar je soms ook niet verteld over mijn verloofde. En je was niet verloofd. Wel Godverdomme, dat was toch een meisje. Oh, je bedoelt dat jouw dinnetje. au! au. <lacht> maar Anton toch? Tante. Ja, Anton. Tante, het spijt me van dat net. Tini is weggegaan. Ik hoorde de buitendeur dichtslaan. Oh. We kunnen je pak wel aan het liggen des heils geven. Het heeft zijn beste dagen toch gehad. Het kwam door de haring. Aan het eind van een kroegjool komt er altijd haring op tafel, ziet u. Ja, dat liep een beetje uit de hand. Ze deden er van alles mee, behalve ze eten. Je hebt Tini toch niet geslagen, hè, Anton? Nee, Nee, ik geloof van niet. Maar ze was wel erg Want vervelend. Dat moet je nooit doen, haar slaan. Maar. Is. Uh, is Tini eigenlijk wel de ware? Zonder van die haringen, als jullie ze niet oplaten. Het ja, hoort bij een kroegje hoor. Mm. Zeg, Anton. Omvroeg me hoe het met je studie staat. Hij maakt zich zorgen over je examen. Ja, dat doe ik ook. Maar ik haal het wel, hoor, tante. Dat heb ik hem ook gezegd. Ja. Maar soms denk ik dat ik zal zakken. Nou, je moet maar hard studeren de komende weken. Ik heb oom gevraagd of je op zijn kamer mag werken. En hij vond het goed. Dank u, tante. Ten slotte willen we graag dat je slaagt, jongen. Ja, tante. Ik zal mijn best doen. Je moet dat nooit doen. Haar slaan. Met Tini was het spoedig bijgelegd. Reeds de volgende dag had ze een paar brief om vergeving gevraagd, voor het geval ze hem eigen spijt mee had gedaan. Dit was voldoende. Nee, hij zou het zeker nooit uitmaken. Hij was nu eenmaal verloofd. Hij voelde het zo en hij was trouw aan haar. Trouw naar de vorm althans, want nu reeds schilderde hij zich af hoe hij haar zou bedriegen wanneer ze eenmaal getrouwd zouden zijn. En hij wilde het niet zelf uitmaken. Hij zou het misschien wel kunnen, maar hij wilde niet. Hij was dat niet gewend. Het zelf doen. Nippertje was hij hard gaan studeren en hij legde examen af bij zijn professoren in de overtuiging dat hij zou zakken. Maar voor hij het wist was hij erdoor. Het was een ding van niets geweest. Oom staat erop om een diner te geven, om het te vieren. Nou, ik heb er geen bezwaar tegen. Wie komen er? Oh, natuurlijk moeten we zijn broer vragen, die hebben we al zo lang niet gevraagd. En je oom Pim en tante Lies. Nou, en heeft Kees? Nee, nee, Kees niet, want dan moeten we niet Jet ook vragen En Marietje? Nee, Marietje, die hoef je niet ook te vragen als je Kees vraagt die Jet moet je dan wel vragen, maar... Dus wordt, dus wordt Kees niet uitgenodigd? Nee. Oh. Nee. Maar Rutte Racune wel En meneer en mevrouw Kerkhoff, dat wil je om zo Nou, ik vind alles goed, tante En Tini natuurlijk we houden het op donderdag. Oom wil dat zo. En dat komt goed uit op Tini haar vrije dag. Nou, als ik kan helpen... Ik nee, dan... nee, ik kan het wel met Jans af. Het diner van Omoos was als altijd aardig, ceremonieus... en volgens de beste traditie. Meneer Kerkhoff had een fototoestel meegenomen. En het gezelschap werd verrast door het witte magnesiumlicht... in de fotogenieke houdingen van het toeval en de medigheid. Behalve Omoos die erin geslaagd was zijn wang... tegen de boezem van mevrouw Kerkhoff aan te krijgen. Zo tegen de vijfde rib. En de broer van Omoos zong Franse cabarelletjes. Op de piano begeleid door Anton... die ze gaandeweg dronken voelde worden. Wat moeten we gaan bekijken? Ik het niet erg in de stemming, geloof ik. Jij denkt dat ik dronken ben... Waarvoor moesten we dan naar boven? Om je diploma te bekijken. Ach, diploma bekijken. Wij gaan naar boven. Ik moet het diploma nog zien. Ja. Natuurlijk. Gaan jullie maar naar boven. Ja. Want dat ding moeten we maar niet beneden gaan bekijken. Het ligt in mijn kast, je diploma. Maar ja, waar is niets bijzonders, hoor. Ik heb wel wat gedronken. Ja, maar ik heb ook veel gegeten. Verdomd veel Oom hangt niet van halve maatregelen Dat wordt in je maag geabsorbeerd N Nee Nee, juist niet geabsorbeerd Als er eten in zit Eigenlijk heet het dan geabsorbeerd Waarom weet ik niet Gewichtig doen er Toen bedacht hij Dat Tini hem na dit glorierijk examen Iets meer zou kunnen toestaan Dan eindeloze zoenen En dit zeker ook wel zou willen Dat kwam hem toe met ieder examen wat meer. Zodat men langzaamaan trouwde. Met diploma's. Nee, wat is dat nou? Ja, Na dat walgelijke gevrij van je oom heb ik er geen zin meer in. Walgelijk, Je lijkt wel gek. Nou, het is niet om aan te zien. Hij kneept dat mens van kerk of gewoon in de buisten. Jezus, nog aan toen. Nou ja, als je niet wil. Zonder elkaar te hebben geraadpleegd, gingen ze weer naar beneden. aan de trap sloeg hij in een opwelling rechtsaf naar het toilet. En liet Tini alleen naar de salon teruggaan. Nu voelde hij zich vrij. O, oh, hij haatte haar al zo lang. Hij wist zeker dat Omoos het kerkhofje niet in haar buste had geknepen. Omoos hoog hoogstens schouders, lager kwam hij nooit. Hij stond daar en luisterde naar de geluiden. Nee, hij wilde nog niet naar de salon terug. Dag Jans. Ik ga even een luchtje scheppen. Waarvoor moet je hier zijn? Het is vermoeiend, zo'n diner. Eigenlijk zou je na zo'n diner eerst een uur moeten gaan slapen. Zo'n jonge vent als jij. En dan moet je vanavond je meisje nog wegbrengen. Ja. Hij had zijn rechterhand op haar schouder gelegd. Ze zei niets, ze deed niets. Het bloed vloog hem naar het hoofd. En het volgende ogenblik had hij haar tegen zich aangedrukt. Ze bleef staan, zonder een woord. Maar Anton! Heeft u wat aan te merken? Nee, nee. Ja! Maar Anton, je kunt misschien beter Nu Die delen wie het sterkste was. Oh. Ja, uh. dan toch maar beter een andere Heb keer. je wat aan te merken? Dan smeer ik hem. Ik heb er genoeg van. Als je je komt spioneren in mijn keuken, dan kun je ook verwachten dat je wat ziet. En als je oh, niks ziet, dan zie je toch. Nurak, ga je mee, Anton? Ga je ja. mee, Anton? Ja. Neem me maar mee, die mooie neef van je. En dat is je neef niet eens. Oh. Niks meer, ik smeer hem, kom niet meer terug. Jans, zo heb ik het niet bedoeld. is dat toch niet zo'n vaatje buskruid? Ik vind het toch Ik kom aardig. niet meer terug, Jans. mevrouw. Jans, laat je me ja. dan met de boel zitten. Ze is fort Alsjeblieft Dank u tante Hoe kon je het doen Anton Wat tante Ik begrijp het niet Je bent toch trouw aan je meisje verschuldigd En dan nog Jans Hoe kan zoiets een verleiding voor je betekenen Het is vernederend Voor Tini een bewijs dat je... Hoe zal ik het zeggen? Dat je eigenlijk niet zoveel om Tini geeft. En, en daarom troost zoekt bij de eerste de beste. Of was je misschien een beetje... Een beetje aangeschoten? Nee. Nee, nee ik, ik heb juist zo weinig mogelijk gedronken. Om juist niet, niet aangeschoten te raken. Ik vind het erg vervelend voor u, tante. Als u wilt, dan ga ik naar Jans en dan komt ze wel terug. Er zijn belangrijke dingen aan de orde, jongen. Weet jij wel zeker dat je genoeg van Tini houdt? Ja, het is natuurlijk een heel goed meisje, maar... Ja, ik, ik heb de indruk en nee, ik geloof dat ik me niet vergis... Het uh, is beter om zoiets niet te laten traineren. Ook in het belang van Tini. Want ze is nu nog jong. Die jaren gaan snel voor een meisje. En dat van gisteravond in de Keuken, terwijl Tini toch in de salon zat Dat bewijst toch Ach ja Misschien is het toch nog ergens goed voor geweest ja. Zijn verloving was uit voor hij het wist Zo ongewoon verstandig praatte tante Bertha op hem in Dat hij tenslotte toestemming gaf Waartoe wist hij achteraf niet meer Waarschijnlijk dat tante Bertha Tini schreef dit was het waarschijnlijk wat hem Tinys brief op de hals haalde... ...waarin ze met een enkele toespeling op zijn gedrag de verloving verbrak. Hij wist niet goed of hij tante Bertha dankbaar moest zijn of haatte om haar bemoeizucht. Maar één ding stond voor hem vast... Dat hij nooit zou trouwen. Ook al zei Tante Bertha dat er heus wel een aardig meisje voor hem te vinden zou zijn. Hij had het gevoel drie huwelijken achter de rug te hebben. Een aantal scheidingen en kwaadwillige verlatingen. En nog zoiets als een al te langdurig gewetensconflict. Zijn verloving was uit. Hij was moe, murf en dankbaar. U heeft geluisterd naar een hoorspelbewerking van De beker van de Min, het vijfde deel van de Anton Wachter-romans van Simon Vestdijk. Bewerking Mark Lohman. Rolverdeling: verteller Bram van de Vlucht, Anton Wachter Marcel Maas, moeder Wachter Maria Lindes, tante Berta Trudy Libosan, Tini Houtsma, Annelies van der Bie, Jans. Joke Rijtsma hagele mevrouw Hagoort, Diana Dobbelman, techniek Hans Rikert de Koe en Ferry van Nimwegen, assistentie Ton Vieren, regie Marlies Cordia.